Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Demonstranten willen geen woorden, maar daden voor het klimaat. In Rotterdam is een mars bezig. Met spandoeken en borden vragen de demonstranten aandacht voor onder meer een beter klimaatbeleid. Ja, let's go. Let's go minder. Gewoon iedereen een klein beetje minder hoeft niet heel veel te zijn. Gewoon iets. Het scheelt al best wel wat, zou ik zeggen. Omdat wij vinden dat wij ook een toekomst mogen hebben. En um, wij vinden dat de regering daar veel meer aan moet doen. Maar waar wij allemaal hetzelfde over denken... is dat het huidige klimaatbeleid ontoereikend is. Dat is helaas de keiharde werkelijkheid. Nu we af op gevaarlijke klimaatverandering. En dat is niet oké. Okay. Ja, dat was een van de organisatoren van het festival. Er doen zo'n 15.000 mensen mee volgens hen. In een natuurgebied in Rosmalen in Brabant zijn 13 schapen doodgebeten door honden. De schapen zijn van de kinderboerderij en liepen los in een natuurgebied dat voor iedereen toegankelijk is. De honden zijn in beslag genomen en de eigenaar van de kinderboerderij heeft aangifte gedaan tegen het baasje van de beesten. Het aantal doden door overstromingen in India is opgelopen tot boven de 60. In het noordoosten van het land is al weken noodweer. Dat leidde behalve tot overstromingen ook tot aardverschuivingen en modderstromen. Ook in buurland Bangladesh zijn dit weekend doden gevallen door blikseminslag. Wie in alle vroegte vanmorgen door Den Haag liep, kon zomaar prinses Amalia tegenkomen op een paard. Ze moest namelijk oefenen voor Prinsjesdag. Amalia mocht op het voorste paard meedoen. Dat ging eigenlijk best goed, zegt de stalmeester van de koning tegen Omroep West. We maken uh, ja, uh, vorderingen en, en we zien ook wat er nog, uh, wat er nog anders kan. En voor wat ons voor ons vorderingen zijn dat dan? Wat voor aanwijzing nou, dan, krijgen ze? Dat de koets exact voor de rode loper uh, stilstaat. En, en, en, en de koetsiers ook weten waar dan het midden van hun uh, spoor is. En waar lopen de tramrails van? Dat is ook wel belangrijk uh, gegeven. Vanwege de verbouwing van het Binnenhof wordt de troonrede de komende jaren in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag voorgelezen. Maar bij een andere plek hoort ook een andere route en dan moet er dus geoefend worden. Het weer het is bijna overal droog bij zo'n 20 graden. Vanavond, vanavond plaatselijk ook wel wat regen. Morgen droog, af en toe een zonnetje, dan een graad of 20. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Het is druk op de dijk Enkhuizen-Leliestad. Vanaf Enkhuizen is de verdraging een half uur. En verder is de N247 Amsterdam-Horen in beide richtingen dicht... tussen het Schouw en Monnikendam door een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Zandvoort op zondag.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 Liefde, een heel klein beetje liefde, oh heb je nog wat liggen voor mij? Hart van benzine, een hele beker knieën.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 There was blood and a single gunshot, but just who? I'm So you can do with me, oh yeah One day you will see I Conexión. Tú lo sabes, yo lo siento. Vamos a otra habitación, donde nadie, nadie pueda oírnos. Se nota en mi boca que yo no quiero hablar. Porque sé que estás a. Ik I'm now in the home, hope I make it out of here, Baby, I just left from Vegas, did I'm dirty on the table, when they bought a new bent table, I pay cash, don't see no paper, buy a parking tenant later, all my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 Mm -hmm. Got some old bad vibes coming through mm -hmm. She gon' bust them through Thank mm -hmm. you.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 Je bedoelt die ene die je laatst ging volgen op de tram Ja die, laat zien, hoe een Oh die, shit ouwe Dat is de meeste niet Maar goed, ik zie je binnenvlieg Het is goed, wel ik vast Witter weer, kijk ons na, nou. We zijn nu te vijf We lijken wel weer 18 jaar Nu snap ik waarom we zijn Het mooiste meisje van de klas is bij een ander Maar tussen ons is er niets veranderd Tussen ons is er niets veranderd Hey vriend, schrijf me niet een tikkie te aan Nee joh, neem het leven als de kia met een korreltje zaagje Heb je gelijk man